De kerk van de Mormonen in de Verenigde Staten heeft, hun, heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van Simon Wiesenthal. De ouders van de beroemde Joodse natiejager blijken door het kerkgenootschap postuum te zijn gedoopt. De doop vond in januari plaats door kerkleden in de staten Utah en Arizona. Het bewijs daarvoor kwam aan het licht door onderzoek van een uitgetreden kerklid. Mormonen geloven dat een overleden ziel ook na de dood de doop kan aanvaarden. In 1995 maakten de Mormonen officieel een eind aan de praktijk om ook slachtoffers van de Holocaust postuum te dopen. Het Wiesenthal Centrum in Los Angeles zegt in een reactie woedend te zijn dat deze ongevoelige praktijk tot doorgaat. De mormonen hebben excuses aangeboden, volgens hen betrof het een daad van een individueel kerklid. De FED, het stelsel van centrale banken in de VS, heeft de overname van ING Direct USA door Capital One goedgekeurd. ING maakte vorig jaar juni bekend de dochteronderneming voor 9 miljard dollar te verkopen, maar de overname moest nog worden goedgekeurd. De Europese Commissie bedong in 2008 dat ING het Amerikaanse onderdeel moest afstoten. In ruil keurde de commissie tientallen miljarden aan staatssteun voor ING goed. Met de overname wordt Capital One de op vier na grootste bank in de VS. De financiële dienstverlener moet wel zijn risicomanagement aanpassen aan de nieuwe complexiteit en grootte van de organisatie.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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht is het uh, letterlijk rozengeur en manenschijn. Nou, die laatste, dat de maan schijnt, dat bent u natuurlijk gewend van ons in Casaluna. En die eerste, de rozengeur, die ga ik dit uur met u creëren. Hoe belangrijk zijn bloemen namelijk in uw leven? Dat mogen rozen zijn, maar natuurlijk ook uh, alle andere soorten bloemen die u belangrijk voor u zijn. Wanneer geeft u ze? Wanneer krijgt u ze? En wat maakt een bos bloemen nou bijzonder? 0800 1121 is ons telefoonnummer. En een mailtje sturen kan op casaluna.ncrv.nl. We gaan het dus eigenlijk een beetje hebben over de bloemencultuur in Nederland. Want volgens mij zijn wij gewoon wel een bloemenrijk land en hechten we daar ook veel waarde aan. Ik vind het thuis uh, altijd heerlijk om als ik terugkom van vakantie. Was vorige week bijvoorbeeld kwam ik terug van skiën en dan staan er altijd een paar hele vrolijke bossen tulpjes als ontvangst. Dat is een beetje zo gegroeid dat mijn moeder altijd ons huis insniekt en dan bloemen neerzet. En dat geeft dan zo'n warme thuiskomst meteen, daar word je meteen vrolijk van. En met mijn verjaardag krijg ik altijd echt een hele grote bos bloemen met veel groen. Want ik vind de kleuren mooi, maar zeker veel bladeren. Het groen vind ik prachtig. En dan wat feller, bijvoorbeeld oranje kleuren erdoor, flink geurende bloemen. Geen roze, daar heb ik eerlijk gezegd helemaal niks mee. Een beetje... Nog altijd. Maar van die goede, felle kleuren. En dan zit er een prachtig kaartje aan door mijn vader geschreven. Met altijd ieder jaar een vaderlijke verjaardagsgroet. En dat maakt die bos voor mij dan heel bijzonder op zo'n moment. Nou, misschien bent u vandaag wel in de bloemetjes gezet. Afgelopen dag op Valentijnsdag met een hele mooie bos. Hoe ziet die eruit? Hoe ruiken ze? Laat het ons weten op 0800-1121. Nou is Nederland echt een land van bloemen... Maar we kunnen ook een rondje gaan maken door andere landen. Dat doen we ook. Als u nou ergens aan de andere kant van de wereld zit te luisteren naar Casaluna... stuur ons dan even een mailtje over de bloemencultuur bij u. Als u de hoek van de straat opgaat, staan er dan ook van die bloemenkraampjes? Betaalt u zich de blauw aan en zien de bloemen er niet uit? Of zijn het juist prachtige bloemen? Bij welke gelegenheden geeft men dan bloemen aan elkaar? Welke bloemen dan? Mailen naar casaluna.ncrv.nl En als u natuurlijk zelf een waanzinnig mooie bos heeft staan thuis... die aan iedereen wil laten zien. Maak een foto en zet hem even op onze Facebookpagina. Laten we eens beginnen in een land in Europa waar bloemen belangrijk zijn... maar ook stervensduur. duur. En dan heb ik het over Roemenië. En daar zit Gertwin Lammers. Goedendag Gertwin. Hallo, Viviane, goedendag. Jij woont daar en bloemen zijn prachtig, maar niet te betalen, geloof ik, hè? Daar? Nou, het, is, het is werkelijk waanzin. Het is, uh, we hebben het uh, wel eens vaker over Roemenië gehad... en de gemiddelde inkomens zijn hier... Nou ja, een paar honderd euro, misschien 200, misschien 300. En als je hier een, een bos bloemen wil kopen, dan, dan kost dat zomaar 40, 50, 60 euro. Echt waar, zoveel? En dat, ja, is niet, ja. dat is een beetje goede bos, of heb je dan ook nog niet eens iets heel bijzonders? Nee, nou nee, dat, de, de, de grap is dat de, de bloemen die hier zijn, zijn wel allemaal mooi en ook allemaal wel heel sterk. Maar het is, een, het is een hele, uh, eigenlijk een hele waanzinnige wereld, want het, het is helemaal afgeschermd. Uh, de, de hele bloemenwereld, dus die, de, de winkels, dus alle, alle stalletjes in alle steden, in alle straten... Uh, ...wordt helemaal beheerst door de zigeuners. Door Daar is dus niet tussen te komen. Ah, oh, oké. Okay. Ja, dus dat, en dat is een soort van een ja, monopolie of een kartel, of hoe je het noemen wil... Ja. Er is ook geen concurrentie met die bloemen. Je moet je gewoon blauw betalen, want dan kom je dus gewoon niet aan bloemen. Zo simpel is het. Maar doen mensen het wel? Kopen ze veel bloemen voor elkaar? Ja, nou dat zal ik je vertellen. Uh, uh, het is eigenlijk... Is het een van de weinige echte statussymbolen die ik, die ik ken in, uh, in Roemenië. En uh, als je als vrouw bloemen krijgt, nou dan, dan loop je als een pauw over straat. En zo lopen ze ook echt. Ja. Dus, ja, ja, ja. dus het is echt, echt wel heel grappig om te zien. Iedereen moet ook zien dat je bloemen gekregen hebt. Want als je bloemen hebt gekregen, nou dan, dan ben je net gewoon helemaal. En uh, ze hebben hier uh, nou ja, zo'n dag als vandaag en uh, dan hebben ze op 1 maart, ik ben niet helemaal goed ingevoerd wat nou precies vrouwendagen zijn en niet, maar god, 8 maart of 7 maart. Ja, of, dat is volgens mij internationale vrouwendag, ja. Ja, internationale vrouwendag. Nou ja, goed, als je, als je dan als vrouw niet met een bos bloemen over straat loopt, ja, dan, dan, dan, dan doe je echt iets verkeerd. Oh, echt waar? Dat is hier helemaal ja. niet, hè? Nee, nee, nee. En dan, dan heb je dus dan zijn er mannen die lopen met bloemen en ja. die, uh, die, die lopen dan met één bloem of met drie. Want je moet hier is dat in Nederland ook dat het het moet oneven zijn. Oh nee, Wat nee, was? dat weet ik niet. Oh, dat ken ik niet. Nou, het moet dus hier oneven zijn. Als je even geeft, ja, dat is ongeluk. Maar als je als man dus met één roos over straat loopt... Ja, dan ben je het haantje, want dan heb je dus iemand uh, veroverd... die jij een bloem gaat geven. <lacht> en dat, dat, dat, dat Ja, je kunt erop wachten. Maar <lacht> dat is dus, ze lopen ook echt over straat. Zo van, ik loop met bloemen. Ja. En dan weet je <lacht> ja. ook, van je gaat iemand het hof maken... Ja, ja, ja, maar het is, ook, het is ook niet, het is geen, uh, geen niemand is daar genant over. Want dat is eigenlijk... Uh, het, is ja, het is iets om trots op te zijn dus. Sorry? Je het is echt iets om trots op te zijn. Ja, precies. Ja, ja, ja, nou dus, dat is toch, in, nou, ik bedoel, is in Nederland toch niet echt. Ik bedoel, je geeft een bos bloemen. Maar uh, ik zou een andere noemen, uh, dat, is, dat is ook een traditionele. De eerste schooldag en de laatste schooldag lopen dus kinderen over straat met bloemen. Uh, voor de leraar, nou meestal een lerares, maar goed, voor de leraar of de lerares, laten we het zomaar maar uh, zeggen. Ja. En daar zitten dus twee kanten aan. De, de, de, de kinderen lopen met bloemen naar school en hoe groter het boeket is wat ze meenemen, hoe belangrijker uh, ze zijn, zeg maar, hè, binnen, binnen de groep, binnen de klas. Ja. En de vrouw die aan het einde van de dag overladen met bloemen, uh, uiteraard gewoon ook over straat gaat, ja, dat is toch de juf? <lacht> het is... Ja, ja je, je, kunt het, je kunt het niet geloven, nee. je kunt het bijna niet denken, ja heel apart. Wat een mooi verhaal. Heb je zelf eigenlijk nog wat bloemen weggegeven? Wat, hoe, de, wanneer... Uh, of heb je nee, daar niemand nee. te veroveren en uh, nee, te ik, charmeren? Ik, ik, heb, ik heb iets... Ik heb negen. nou ja, goed. Misschien een andere uitzending. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, ik moet je eerlijk zeggen, en dat het, ik, ik blijf wat dat betreft natuurlijk toch wel ook na tien jaar Roemenië gewoon een Nederlander. Dat ik, ik kan het dus gewoon echt niet over mijn hart verkrijgen om een bloemen van 30 of 40 of 50 ja. euro weg te geven. Het en, is gewoon... Ab Absoluut een waanzin. Ja, en dan, en dan en dat, daar hebben we het niet over gehad, maar ik bedoel, eh, of bij ons vallen de mussen van het dak met 40 graden. Ja, of het is eh, min 20, min 25. Nou, jullie weten inmiddels in Nederland ook wat min 20 is. Ja. Eh, maar, dan, maar dan niet twee dagen, maar dan uh, zes weken achter elkaar. Maar gewoon bloemen te koop, hè? Je, je, je lacht helemaal slap. Ja, en voor die brug. Ja, hele praktisch. Maar, hoe, want ik zit wel alleen met jij, zei van het komt vooral van de zigeuners af. Ja. Maar ja. ik, hoe wordt dat dan? Wij, wij associëren dat al snel met wat schimmige wereld en zo, maar dat, dat is daar niet. Ja, nou ja, nee, nee. nee, nee nou, met, op, kijk, zigeuners op zich zijn uh, daar heb je geen last van. Tenminste, ik heb er geen last van. Alleen zij, uh, de, ja, die, die markt is gewoon van de zigeuners. Dus als je, ja. je, je, je haalt het dus als gewone Romein uh, niet in je hoofd om een bloemenstalletje te beginnen. Dan ja. wordt er gewoon een je schouder getikt. Ja. Van, uh, dat dachten dat we dus niet. Zijn, er zijn twee traditionele werelden: de een is, gaat over schroot en oud ijzer. Dat is. Uh, dat is en, uh, en de bloemenhandel, niet hmm. tussen te komen. Geweldig. En dus ook, dus ook gewoon ja, prijzen die zij bepalen. Maar, maar dat is natuurlijk heel handig gedaan. Want ja, je, je moet bloemen geven ja. vandaag. Ja. Nou, er niet in een doosje aankomen, dat, dat is helemaal fout. Als je in Nederland bent geweest en dan weer terug gaat, dan uh, hoor ik het altijd aan de grote bossen mee. <laughs> Kun je in ieder geval even een weekje van genieten dan, voor een normale prijs. Ja, ja. Gert... Dat is, is, ik vond het wel grappig. Dat is, het is denk ja. ik heel hard verstandig. Ja, Nederland. absoluut. Zeker. Ja, ik ja. had dat echt niet verwacht, inderdaad. Maar nee, leuk. Ja, ge... leuk verhaal. Dankjewel, ja. Gertwin. Okay, We spreken tevienen. elkaar binnenkort weer. Dankjewel. Oh, dat is zeker. Dag. Dag hoor. Ja, we hebben het uh, eerste uur uitgebreid over rozen gehad... naar aanleiding van uh, Valentijnsdag. En daarom hebben we het nu over de bloemencultuur. Nou, Gert Wim vertelde een hoop over uh, hoe belangrijk uh, de bloemen zijn... maar hoe schreven duur ze ook zijn in uh, Roemenië. We hebben op onze Facebookpagina wel wat foto's uh, gezet van mooie rozen... naar aanleiding van het gesprek in het eerste uur met rozenkenner Gert Kleijs. En uh, Gert Kleijs, en er waren wel wat goede reacties opgekomen. Mensen vinden hem prachtig. Uh, Corrie die schreef toch nog een roos op Valentijnsdag gehad. Al is het dan via Facebook, maar hij telt natuurlijk... Natuurlijk. Ja, je ruikt hem natuurlijk niet. Dat moet je er zelf een beetje bij verzinnen. Um, nou ja, mensen die genieten in ieder geval van de verhalen over de rozen en over de bloemen. Want ik wil het nu meer in het algemeen over bloemen hebben. Hoe belangrijk ze voor u zijn en of er één bos rozen of één bos bloemen is geweest waar u dierbare herinneringen aan heeft. En uh, waarom dan? 0800 1121 is ons telefoonnummer. En mail kan naar kazaluna Meneer Groenendijk heeft gebeld. Leen Groenendijk, goeienacht. Ja, hallo. Goeienacht. Bij u uh, zijn het, gaat het om rozen ook, hè? begrijp ja, ik? Ja, het gaat om rozen. Ja, Ik ben jarenlang lid geweest van de, van de mystieke broederschap... Rozenkruisersorde Orde Amork. Dat is een, een christelijke beweging waarin de roos een hele belangrijke functie heeft. Die staat in, de, in het centrum van het kruis als een centrum van liefde. Ja. En dat is dus het ene wat ik wilde vertellen. En het andere is dat mijn vrouw... ...op 26 januari is overleden. En Dit jaar? Dat was, ja, en dat... Uh, ...wij zouden op 4 april... ...50 jaar getrouwd zijn. En wat we hebben gedaan... ...dat is dat op de kist... ...49 rode gevlochten rozen... ...hebben gelegen met één witte... ...erbovenop. Als teken dat ze dat, die datum... ...nou net niet gehaald hebben. Weet je. En uh, ja, dat was voor mij een hele troostrijke... ...liefdevolle gedachte... En de rozen zijn ook meegegaan mee de oven in. Ja, dat wilde Als u enige zo. De bloem, ja, ja. Dus dat wel, was het, mijn verhaal. En heeft u de witte roos bewaard? Nee, nee ik ben ook meegegaan. Ook, ook mee ja. Ja. Ja, een... Ik moet zeggen, dit was uh, allemaal een heel troostrijk. Vredevolle gedachten. Ja. ja, want wij asso ja. je associeert de, de, de bloemen natuurlijk zoals we het er vorige uur over hadden. Snel met, met goede, leuke gebeurtenissen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het juist dat bloemen ook uh, nog troost kunnen bieden. Ja, precies. Ja, dat ja. was het voor u. En dat, had en u dat zelf had dan geregeld? He? Of had u aan iedereen gevraagd om wat mee te nemen? Had u het zelf geregeld? Nee, er zijn ook dus, ja, dat, dat, dat, dat, dat heb ik zelf geregeld. Er zijn natuurlijk ook mensen die allerlei bloemen hebben neergezet. Maar de, de, de, die rozen, dat was echt ook voor mij het symbool van de liefde zoals de de rozenkruisersorde dat ook vond. Ja. En uh, ja, voor mij is de roos dus een van de belangrijkste bloemen die er zijn. Dat wou ik maar zeggen. Ik heb het ook genoten van het verhaal over de roos. Zoals die, die man is fantastisch zoals hij dat kon vertellen. Goed zo, dat ja. is fijn. Heeft ja. u nu ook eigenlijk heeft u altijd in uw eigen huis ook rozen staan? Uh, of een tuin? Nou, mijn mijn vrouw heeft dus altijd gezorgd dat er een rozenperkje aan de voorkant van het huis stond. Maar ik moet zeggen, het valt niet mee om die, die lage rozenstruikjes op een goede manier in bloei te houden. Maar dat is er altijd wel gelukt. Okay. En dus nu dat, moet u het gaan doen. Ja, daar ben ik ook blij mee. Ja. Ja. Succes daarmee in ieder geval. Ik ja, hoop dat bedankt, ze mooi hè? blijven bloeien. Ja. Dank u wel voor uw verhaal. En goeienacht. Dag meneer Groenendijk. dag. dag. Ik noem ons nummer nog even 0800-1121. Ja, ik had zelf nog helemaal niet de associatie gehad... dat bloemen ook heel troostrijk kunnen zijn. Ik zit meer aan de leuke, hè, de, de Valentijnsdag en de verjaardag... en een diploma, en dat soort dingen te denken waarmee we bloemen meenemen. Maar er zijn natuurlijk ook hele andere gelegenheden... waar bloemen troost kunnen geven... en uh, heel bijzonder en waardevol kunnen zijn voor mensen. Nou, even specifiek op, op Nederland. Hè. Wat, wat, wat maakt ons land nou een bloemenlandje? En waarom zijn bloemen bijzonder voor u? U kunt bellen op 0800-1121. Heeft Sebastiaan ook gedaan. Sebastiaan, nacht. Ja, goedenacht. Vandaag of meer in het algemeen? Uh, in het algemeen. In het algemeen, vertel. Ja. Nou, ik heb een uh, bos bloemen gehad en ik heb ze opgestuurd. Maar dat gaat wel voor Valentijnsdag dan, of niet? Dat was wel de bedoeling, maar ik vond niet waar ik de bloemen vandaag had. Maar ik heb ze opgestuurd naar iemand. Dus misschien heb ik het ook weer teruggekopt gekregen... Uh, Dat moet je, je even uitleggen, hoe bedoel je? Ja, Valentijnsdag, over Valentijnsdag als ik mag. Want ik denk dan zo, Valentijnsdag is een commerciële dag. Van, ja. nou, ik vind je lief en jij vindt mij lief. Maar uh, goed, ik heb die bloemen uiteraard niet onbewust opgestuurd, want ik vond iemand lief. Maar ik kreeg gewoon een bos bloemen terug. Maar, ik was een beetje in de war van, waar komen ze vandaan? Dus het is ook al een beetje, ja, spannend, bijzonder. Maar je hebt maar, niet een bos naar jezelf gestuurd, dus. Nee, ik dacht even dat je dat bedoelde, van ik, of ik heb hem gelijk weer retour gekregen. Maar dat is wel, een hand, het zijn twee verschillende bossen. Ja, nee, ja, was, nou, als dat zo was, dan was het helemaal apart geweest. Ja. <lacht> maar wat voor bos heb je gekregen? Ik heb een bosrozen gehad. Een bosrozen, rode rozen? Ja. Ja, nou, ze waren zo uh, bos roos met één witte zin. oh oké. Okay. Dus daarom snap ik hem niet. Maar je hebt geen relatie of niemand op het ja, oog? Ja, ik heb allemaal vermoedens maar ja? dat ga ik nu niet zeggen, want ik weet niet wie er mee luistert. Nou ja, dus. weet je, het kan maar net de auto niet open worden, joh. Maakt het uit? Ja, nou, oké, okay, maar... Uh, oké, okay. nou, laat ik het zo zeggen. Moraal is, ik hou echt wel van, van bloemen sowieso, maar... Ik vind dag Valentijnsdag is gewoon respect voor elkaar hebben... en gevoel hebben voor degene die je lief hebt. Okay. Waar of niet? Ja, nou ja, ik ben niet heel erg gevoelig voor Valentijnsdag, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het echt nou, het... hoe komt dat dan? Ja, ik vind het gewoon echt zo commercieel. Nou, nou, dat ben ik zwaar met je eens. Ja, dus ik doe ja, er ook eigenlijk niet... niks aan. Heb jij die bloemen niet naar mij toe gestuurd, dan? Nou, dan zou ik het natuurlijk sowieso niet gaan toegeven hier. Maar waren toevallig was het een bos rode roos met één witte erin, of niet? Ja, eigenlijk één witte ja. Witte. Ja, Nee, die heb ik ja. niet gestuurd. Nee, dat was ik niet. Maar wat heb jij zelf opgestuurd dan? Ik was gewoon een bos tulpen. Een bos tulpen? Ja. Voor Valentijnsdag. Ja, Dus ja, ik, ik ben een man. Ah. Ik, ik weet niet wat er werkt. Oh. Nou, nou, ja, ik, nou ja, kijk, best, weet je, ik denk, Sebastian, als het wat wordt, dan moet het ook echt ware liefde zijn. Nou, ja, bedankt. Maar uh, wat advies van hoe moet ik volgend jaar doen? Ja, ja het schijnt dat als, hè, als mensen er gevoelig voor zijn, dan, dan moet je wel echt in de roos. In de, de, de, ja, okay. dan zijn er toch wel de rozen voor Valentijnsdag. Maar het, ja, het schijnt dat dit jaar de geurtjes het ook erg goed deden. Heb ik gelezen, okay. hoor. Oké, okay, ja. oké. Okay. Maar ik, uh, ja, nou, ik hoop dat het wat wordt. Nou, wat voor kleur hadden de tulpen te... trouwens? Sorry? Wat voor kleur hadden de tulpen? Oranje. Oranje. Ah, dat is dan ja. wel leuk. lekker Hollands. Ja, inderdaad. Want de EK komt er aan. Dus ik denk van nou, doel <laughs> Geweldig. <laughs> Bedankt hey, voor het bellen. Dan. Nou, wat ik net zeg, leuk programma. En uh, ga door. Gaan we doen. Ik ga naar en de volgende bellen lukie. toe. Bedankt doe voor het lukie. bellen. Lukie. Doe doei, Doeg. Meneer Zonneveld, goeienacht. Avonderdag overhoog. mevrouw. Hallo. Ja, ik heb uh, drie uh, soorten bloemen waar ik bijzonder aan recht ben. Oh, vertel. <laughs> Dat ben ik heel goed, man. Nou, ten eerste er is er een open deur natuurlijk, de rode roos. De rode roos, ja. Ja. De koningin der bloemen, de bloem der liefde. Klopt, inderdaad. Heeft u ze nu thuis staan ook, of niet? Helaas niet, nee. Dat niet? Hmm. Maar goed, uh, laten we het daar niet over hebben. Dus... Maar, nee, maar wat maakt de rode roos voor u bijzonderder dan andere rozen of andere bloemen? Ja, nogmaals, rood en, en, en, en vooral de, de rode roos de, de bakra onder andere... dat is ja, volgens mij het ultieme bewijs van, ja, van de liefde eigenlijk. Ja, ja. Rood, de liefde, ja, bloed. Eh, ja, het is geheim... vol, liefdevol, vurig. Het is, dit is ja, absoluut... Ja, ja, ja, En de tweede bloem, ik ben wel benieuwd naar die andere twee ook. Nou, dat is... Eh, <laughs> het is wel om te gaan lachen natuurlijk, maar dat maakt me niet uit... Dat is een seringie. En dat heb ik toen ik jarenlang getrouwd was. Mijn vrouw was 1 maatjarig. Ja. En die waren schreven duur. En toch heb ik het elke jaar voor elkaar gekregen. Om die, die rotzakken te pakken te krijgen. Voor een hoop geld. En ja, dat, dat is ook wel een bepaalde... Ja, hoe moet ik zeggen... Of, uh, ja, liefde voor die bloem eigenlijk. Dus en die ruiken lekker, die ruiken lekker Ja, ook. ik wou net zeggen, daar zit een hele sterke geur aan, hè? Ja, ik heb stolen, ook nou, gestolen. Die hingen over een zijn van een gemeenschappelijke tuin. Ja. En daar heb ik ook een keer van bossen meegenomen. Schiekken wat afgeknipt en meegenomen in huis. Ja. <laughs> en welke kleur? Nou, dan, je hebt de witte en je paarse, geloof ik. hè? Er waren paarsen, ja. Waren paarsen, ja. Ja, die zijn en, wel mooi. En de derde bloem... Die had ik ook in de uh, tijd toen getraat was op een balkon staan in een uh, gro uh, grote tonnen. En dat is een kampafoeding. En die heb ik uh, onder andere, uh, uh, waar ik nog steeds gelukkig nog contact mee heb, maar ook met een ex vriend En die heb een uh, benedenhuis ik, uh, met een tuin. Ja. En daar heb ik een, een, een rode en een witte uh, kampafoeding gegeven. Okay. En als je bijvoorbeeld in de duinen loopt bij uh, Meijendal, want ik kom uit Den Haag. Uit een mooie stad dat er de duin, niet. Dat is helemaal niet te horen hoor. Ja. Echt niet? Nee, <laughs> totaal niet. <laughs> maar wat dan, als je daar loopt? Sorry. Wat, wat, wat als je daar loopt? In de Sorry? duinen. Wat dan? Ja, je zegt als je daar loopt in de duinen, wat dan? Nou, dat, dat is een goede ontzettend veel uh, wilde kampoelies. In mijndal. <coughs> die ruiken een beetje kruidig, toch? Nou, die... nee. Nee, niet kruidig. Nee, Zoet, zoetig. Zoetig ook. Is een hele heerlijke. Geurend is, vooral in augustus, dat is een bloei. Okay. geur, ja, een heel uh, geur. Nou. En is, ja, dat is wel een heel romantisch lezing, maar goed. Goeie tip, nou, uh, en... uh, tip om dan ook richting de duinen te gaan. Pardon? Goeie tip om dan ook richting de duinen te gaan. Ik, ik, ik weet niet of ik daar in de buurt woon, maar ik zou het zeker aanbevelen. Ja. En zeker als je een beetje rammend zwaar gelegd bent. Hartstikke. En ik bij die part dan loop, dan. Misschien doet er iets boos op. Ik wou net zeggen, misschien wordt hij ook nog ooit romantisch. Nee, dat is flauw. Lekker aan het bevelen. Nogmaals een rode roos. Ja, nee, die uh, zeker. De sering en de kamperfoelie. Leuk. De sering en de kamperfoelie, ja. Bijzondere combi ook. Dank u wel, meneer Zonneveld. Graag gedaan, en een goede uitzending. hoor. Hetzelfde, Van fijne nacht, bedoel ik. Dag hoor. 0800-1121, er wordt druk gebeld. Het grappige vind ik dat er best veel mannen dus bellen over bloemen. Ik denk, dan zou je eerder denken, er gaan vrouwen bellen... Met die hun rozetuinen prachtig onderhouden... en die zoveel waarde hechten aan de bosbloemen... die ze elke week van hun man krijgen. Maar het zijn vooral de mannen die bellen. En dat vind ik hartstikke leuk. Ron heeft ook gebeld. Goedenacht. Ja, goeienacht. Ik zei het net tegen degene die, uh, waar ik me toe belde. Ja, ik mijn collega... Verlaalde. Ja, ik zeg, er zijn best wel veel gebeld bij mannen. Maar ik oh, dat viel je ook verstaan. op, ja. <laughs> ik weet ook niet wat het is, maar... Uh, nee, ik weet het niet. De man is romantischer dan ik dacht, waarschijnlijk, de Nederlandse ja. man. Of misschien liggen ze te slapen. Oh, ik krijg niet. nu gelijk een blik van mijn collega van... nou, trek je eigen conclusies even. <laughs> maar vertel, wat, uh, wat doe jij met bloemen? Ja, ik, ik heb heel veel met bloemen. Uh, niet uh, op deze dag, uh, die uh, inderdaad nu voorbij is. Op Valentijnsdag, eigenlijk ja. alles, wat neusel, weet je wel, dat uh, mannen... Die komen naar thuis en die geven een bosje bloemen aan de vrouw of aan de vriendin, weet ik veel wat. Om, omdat het Valentijnsdag is. Zo, van de benken weer een jaar vanaf. Ja, maar ik heb wel ja jaar vanaf. Alsjeblieft, lief het. En uh, goed. Nou, nee, nee. Uh, wat ik altijd deed. Uh, is elke week een gemengd bosje bloemen meenemen. Of het nou op een vrijdag is of op een zaterdag. Maar gewoon een gemengd bosje bloemen. Geweldig. Daarmee, daarmee kan je een vrouw zo mee verwennen. Ja? En, en, ja, uh, ge, ja, gewoon een gebaar. En, en... dan uh, niet uh, aankomen met. Uh, een bosje op wel weet ik voor wat? Nee, gewoon een gemengd bosje en gewoon een mooi bosje bloemen. En die heeft er gewoon. Een en stelde hij een... het dan ook zelf samen? Ja. ja. Oké, okay, dan kijk je gewoon wat vind ik deze week mooi of wat voor stemming ben ik of is mijn vrouw? Of... Nou, meestal zat er bij mij geen geel in. Uh, geen geel? Waarom niet? Ja, ik vind het een beetje een raar kleur, een paar bloemen. Oké. Okay. Dus, uh, ja, nee, ja, geel, ja, nee. nee. Wat dan wel? Ja, rood, rood wit uh, en natuurlijk veel groen tussen. En een beetje lila, een beetje paars. Uh, ja, een beetje dat soort kleuren. Wat een, wat een verwennerij voor jouw vrouw, joh. Ja, maar ik ben nu alleen, hè. GELACH dus, oh. <laughs> Frank, het heeft, het heeft niet mogen baat uiteindelijk. Of uh, mag ik hopen? Of is ja, ik weet niet wat voor ja. dingen eraan ten grondslag liggen, maar dat hoef ik ook niet uh, te bespreken. Te eten erom, hè. Hmm. Maar het is wel heel hoffelijk, want ik, ik, volgens mij hoor je het niet zoveel meer dat mensen dat uh, elke week deden. Ja, mijn, mijn, ik weet dat mijn vader ook heel vaak bloemen voor mijn moeder altijd meegenomen. Dus dat uh, ja, is ook iets van vroeger misschien, of niet? Ja, maar ik doe het ook bij mijn moeder. Uh... Ja? ja als ik naar mijn moeder ga dan uh, ja ik neem altijd even een uh, bloemetje hoort erbij even een bloemetje mee en zeg ze altijd waarom? dan kan je dat prachtige bloemen uitzoeken en dan uh, ja uh, ja ik vind dat gewoon daarmee kan je echt een vrouw echt ja, een beetje waarderen ja. en, en, en, en ook iets geven wat ze inderdaad echt echt kan waarderen en dat is wat beter dan uh, uh, iemand afschepen met: oké, okay, het is vaand, deze dag en hier heb je een bloemen. Ja, en dan ja. doet het tot volgend jaar, weet je wel. Maar, heb, maar wel zeg je dan: heb je zelf dan ook bloemen in je eigen huis staan? Of voor jezelf niet? Jawel hoor. Oh, ook? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja planten. Ja, ik ben al helemaal gek. Planten en groen en, en, en, en, en bloemen. Ja, ik hoorde van een, uh, van een collega ook van Kazeluna. Dat vond ik ook erg mooi. Ik kende dat helemaal niet. Die heeft voor haar moeder, die woont wat verder weg. En die heeft voor haar moeder een soort abonnement afgesloten bij de bloemenzaak in de woonplaats van haar moeder. Dat ze dan elke week van een bepaald bedrag een uh, mooie bos mag gaan kopen. Ja, ik ja. mooi. Ja, toch? Ja, vond ik denk. echt fantastisch. Ik kende dat helemaal niet dat het kon. Maar ik ja. vond dat een... Ik uh, denk, ja, dan maak je iemand dus elke week of om de paar weken ook ontzettend blij daarmee. Ja. Nou, leuk. Rond dank je wel voor het bellen. Ja, en ik uh, ga het uh, inderdaad nog even doorhuizen naar jullie. Hartstikke leuk programma. Oké, okay, goed zo. Oké, okay, dankjewel. Fijne nacht nog. hetzelfde. Ik stel voor dat we eerst even wat muziek gaan uh, beluisteren. En we bellen genoeg mensen. Nog steeds veel mannen, geloof ik. Vrouwen, kom even in actie. En uh, laat iets moois weten over wat de mooiste bosbloem is... die u ooit heeft gekregen. Of de gelegenheid die daar zich het best voor leent. Uh, welke bloemen u in het bijzonder heerlijk vindt ruiken of mooi vindt. En wat wij natuurlijk als, als Hollanders met bloemen hebben. En dat of nou een tulp, een hyacinth of een sering is... dat maakt me helemaal niet uit. Ik wil graag uw verhalen horen. 0800-1121. Mailen kan natuurlijk ook nog steeds. Kazaloen. @nrw.nl rasurulahi konebe la la mola abada so so, so, so Ninidogo la mo dene, la mo dene, fanta bata la mo No Na umanya nema kala mo nyeponi ne dumala mo korando. Ujaniye la mo dene, nini la mo dene? Ni wolo teni bivolohi kana dikata la mola ha, ni demuzo <muchos> mani bivolohi kana dikata la mola ha, denge mani bivolohi kana dikata la mola Ovenani do Zukassi. Ovenani sonjae sa So wa so wa so wa. So, so. van Fatumata Diawara. Bloemen, daar hebben we het over vannacht. Welke bloemen u bijzonder vindt, wanneer u ze geeft, wanneer u ze krijgt en wat dat dan mooi en bijzonder maakt. 08011 is ons, 1121 moet ik zeggen natuurlijk is ons telefoonnummer. Heeft meneer Hoekstra ook gebeld? Goedenavond. Meneer Hoekstra, bent u er? Sorry? Ja hoor. Mooi liedje? ja, natuurlijk mooi is een, uh, ik kan er nog wat meer over vertellen zelfs, ik heb zo'n prachtig lijstje hier. staat op de debuutalbum, dat is vorig jaar uitgekomen. Ze is geboren ja. in Ivoorkust en heeft Somalische ouders en ze is opgegroeid in Mali. Nou, dat leidt tot een bijzondere klank van muziek, toch? Ja, ja, ja maar Afrika is wel, wel mooi hoor. Ja, en heel muzikaal hè? Ja, ja, is van uh, Paul Simon ook uh, ja. in zuid afrika ja. uh, prachtig. Die cd heb ik thuis ook, fantastisch. Ja. Als je erbij ziet helemaal. dansen, ja, helemaal goed. Maar goed, ja, de ik, bloemen, hadden wij het over. Ja, ja. ik hou niet van uh, Valentijn. En uh, ik hou meer van bloemen in het veld. Ja, een goed veldboeket. Ja, nee, of gewoon in het uh, veld gaan staan en dan de bloemen zien. Ja, ik laat ze het liefst in het veld staan. Laat ja. me staan, dat hoort bij de natuur. Wat is een mooie plek om dan naartoe te gaan waar u daarvan kunt genieten? Nou, uh, vroeger had je uh, toen ik klein was, had je uh, allemaal bloemen in het weiland. Zuring, boterbloemen, Pinksterbloemen, ja. dotterbloemen, noem maar op. Maar tegenwoordig, het is allemaal uh, Engels rijgras. En in boerenland, ja, dan moet je de natuur, het is alleen nog in in, in de bermen, uh, is het. Het is wel minder. Ja, is het is het minder geworden inderdaad dat met bloemen zitten, denk ik? Zit te denken. Ja, vreselijk. Ja, volgens mij wel. Ja. In Weiland, dat is alleen maar uh, monocultuur van Engels, Engels Dan Moet je eigenlijk de hei op, daar heb je natuurlijk ook wel weer mooie bloemen. Het ja, zijn wel hele andere want, soorten bloemen dan. Ik, ik woon toevallig in Friesland en uh, dat, dus uh, met, daar is weinig hei, ja. Dus dan moet je het met je, met je soort doen. Ja. En ja, ik ben geen boer, maar ik denk ook dat uh, in dat vroegere hooi dat daar veel meer vitamine in zaten. Omdat ja. er veel. Uh, ja, uh, dat er meer soorten, soorten bloemen en dus meer vitamine en of, uh, yeah, dergelijke. Nu is het alleen Engels draaigras. En de, de, bloemen, de boterbloemetjes, zijn die er ook niet meer? Nou ja, Daar kunnen koeien niet, toch zo lekker van smullen. Niet, nee, nee, boterbloemen... Vinden die lekker, ze die juist niet lekker? Nee, die laten ze staan. Oh, echt waar? Oh, vandaar dat die dan juist opvallen. <laughs> dat ze er nog ja, staan. Ja, ja, ook, ja. Ja. Hey, uh, Natuurlijk, uh, dat kan gaat heel hard uh, achteruit hoor. Ja. Met al die biodiversiteit. Uh, Beetje zorgwekkend. De weidevogels, ja, dat gaat heel slecht. Hmm. Heel en dan slecht. kunt u dus minder genieten van de mooie heidebloemen. Nee, van de heidebloemen. Weidebloemen. weidebloemen, weidebloemen. Ik zei het ja. verkeerd, weidebloemen. Sorry. Als hoogstaan. ik al uh, bloemen heel zelden meeneem van iemand. Dan, dan stel ik ze gewoon, net als die vorige manier uit een tuin. <laughs> maar dan wel overhangend? Of gaat u gewoon rustig ergens een tuin in? <laughs> die nee, vind vind nee, nee, mooi. ik moet op. overhangen. <laughs> ja, Hierin, dat wel. was mijn moeder gek op Rozemarijn. Lavendel vind ik heel mooi, alleen ja. voor de geur. Ja, ik heb in mijn tuin een, een mix van Rozemarijn en lavendel staan. Dat geeft echt heerlijke. Dat is ook gekruist met elkaar, denk ik. Want het eerst stuurt natuurlijk over het kruisen van rozen. Maar dat geeft echt een heerlijke geur en hele lieve kleine paarse bloemetjes. Dat is erg leuk. En die heeft u in de tuin staan? Ja, die heb ik in de tuin staan. Ja. Dus dat, dat ruikt heerlijk. Over uh, <coughs> deden ze gedroogde tussen het linnen goed. Ja, ja klopt. Ja. Kan ik ook nog doen eigenlijk ermee, hè? U brengt me op een idee. Ja, moet je zien. Ik geloof ook in een doek Die is even droogd. Ja, ja omdat de geur erin blijft staan. Nou, en met bloemen geven, daar moet je, je heel goed uitkijken, want uh, die kleuren die schijnen betekenis te hebben. Want uh, geel is bijvoorbeeld, dat schijnt de, de kleur van de haat. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, Kijk, dat rood vindt... weten we de kleur van de passie, en oranje, dat staat gewoon voor Holland, dat hebben we net ook van Ron gehoord. Dus ja. daar zit je eigenlijk nooit verkeerd als het, nee, nee, als het nee. een Nederlandse bos bent, moet zijn. Bloemen, ja, bloemengeuren. Bloemen en vooral in, in olie en uh, massageolie. Ja, daar dat vind ik het prachtig. Ja. Ja, dat maar geen boeket in mijn huis. Nou, duidelijk. Meneer ga dank u wel voor het bellen. Ja, u ook bedankt. Ja. Dag hoor. 0800-1121, als u wilt bellen en wilt vertellen wanneer u bloemen geeft, wat voor bos dat dan is, wanneer u ze graag krijgt, wat de ideale gelegenheid is en wat Hollands is aan bloemen en onze bloemencultuur. Um, u kunt ook mailen, Casaluna.ncv.nl. Dat heeft Ellie ook gedaan, Ellie Theeuwen die mailde. schrijft dat ze rozen ontzettend mooi vindt. Ze zegt, ik heb heel veel rozenstruiken in mijn tuin staan. Het zijn veel klimrozen, maar ook struikrozen. Ze zegt, mijn rozen vind ik in de tuin zo mooi. Nee, Niemand mag ze afknippen. Ik wil ze ook niet in een vaas. Want in mijn tuin zijn ze prachtig en ze gaat zeker twee maal per dag in het seizoen kijken hoe ze erbij staan en welke er weer uit gaan komen. Schrijf toen ik eens een keertje ziek was, heeft mijn hulp de rozen afgeknipt en die in een vaas in de kamer gezet. Wat natuurlijk heel erg lief was van haar. Maar stilletjes was ik helemaal ontdaan en vond het heel erg. Een week later heb ik dat heel voorzichtig duidelijk gemaakt. Maar ik kan dus vooral mateloos genieten van de rozen. Omdat ik kies voor geurende rozen. En die zijn zo prachtig. Dank je wel. Ellie, voor het uh, mailen. Twitteren kan ook nog steeds natuurlijk met uh, hashtag Kazaluna. En Kader Shafik, die uh, twitterde... mijn moeder waardeerde een bos verse bloemen... die zij op 8 maart in Afghanistan van mij kreeg. Mijn geliefde alt altijd witte lelies of seringen. En dat zal dan, neem ik aan, 8 maart... met de uh, Internationale Vrouwendag uh, te maken hebben gehad. Ja, mooi. Die, ook internationaal dus zijn de bloemen geliefd. Dik de Bond heeft geweld. Goeienacht. Ik heb een beetje een grappig verhaal over bloemen. Vertel. Ik, uh, ik hou van bloemen, ik krijg graag bloemen, ik geef graag bloemen. En ik ben meerdere malen bij mijn familie in Amerika op bezoek geweest. De laatste keer dat ik daar was, dat, dat was uh, ze wonen in een kleine stad zo groot. Ik woon in Almlo en die stad was ongeveer zo groot. Yeah. Zo'n 70.000 inwoners. Nou, ik ben daar en ik ben daar geweest. En ik denk, als ik weg ga, ik moet morgen vliegen... Dan koop ik champagne en bloemen voor ze. Mm -hmm. Nou, die champagne was makkelijk, dat kon je om de hoek in de supermarkt krijgen. Yeah. Maar die bloemen, ik heb me rot moeten zoeken in die stad, en toen bleek er één bloemenwinkel te zijn. En toen ben ik daar naartoe gegaan, lopend, want je kon dat lopen. Ja, iedereen vindt dat belachelijk daar als je loopt, maar dat, dat deed je dus. Yeah. <laughs> en toen hadden ze alleen maar witte anjers. Oh. Ze hadden niets anders dan witte anjers. En toen zei ik ja, maar hebben jullie het nou niet meer? Gekregen? Nee, zeiden dus, ze, nee, maar, maar meneer, u mag zeggen in welke kleur we ze mogen spuiten. En ze hadden spuitbussen en je kon elke kleur kiezen, uit die spuitbussen die je maar wilde. Ja, echt waar? Ja, en toen zeiden ze, en moet, die, moet het ook nog ruiken? Ja, zei ik moet ook nog ruiken. Dan hadden ze geurbussen. Hadden ze er ook op. <lacht> dat meen je niet? Nou, ja, nou, ik meen het echt. En dat was Jeetje. Kingsport, Tennessee, in de Verenigde Staten. Oh, dus dat zijn de bloemen in de Verenigde Staten die men aan elkaar nou ja, geeft? Nou ja, ik, ik, ik denk niet overal. Nee. Nou, ik kreeg wel een, een mailtje ook van Lenneke. Die woont normaal in, in Frankrijk, maar die is danseres en toert zo door de hele wereld. En die schreef ja. dat ze nu in Los Angeles zat. Dat aan Valentijnsdag natuurlijk niet te ontkomen is. Allemaal chocolade, kaarten, frutsels. En bloemen, maar ze zegt flutborstjes zijn het met een hoop gedoe eromheen en je betaalt je helemaal blauw ervan. Met veel papier eromheen. Ja, precies, dat schreef zij ook inderdaad. Ja, een ja, veel eeuwigdurende groen blad. Erin. Wat, wat leuk is, hoor, dat, dat, dat is prima. Ja. dat was het wel. Maar ze creëren maar ja, dus gewoon de kleur en de geur. Ja, maar ik heb twee kinderen in Italië, dus daar ben ik ook nogal eens geweest. Ja. En daar heb ik ook wel eens bloemen willen kopen, maar het is onbetaalbaar. Ja. En dan denk ik Italië, waar, waar in elke berm de mooiste bloemen van de wereld groeien. Dat is onbetaalbaar daar. Maar dan moet je eigenlijk dus gewoon, als je daar van bloemen houdt... moet je inderdaad gewoon een mooi veldboeket plukken of zo... om dat in je tuin nou ja, nou in je huis ja. te zetten. Nou, nou dat, dat doe je dan ja. dus. Ja. Of je plukt wat uit je tuin. Ja, maar, maar dat, dat verwelkt ja. natuurlijk ook veel sneller, neem ik aan, met ja, de warmte. Ja. Maar, maar witte anjers die in kleur en op geur gespoten. Ja. En dan lieten je uit die spuitbus eerst al die kleuren zien. Dat spoten ze dan op een papiertje. En dan kon je zien, ik wil blauw. Hoe het eruit zou zien. En dan, en dan spoten ze die geurtjes op papiertje. Maar welke, uh, wel, welke kleur heb je uiteindelijk gekozen? Oh, zou ik zou het niet meer weten. Nee? nee nou, ik, nou, ik geloof dat ik geel heb laten maken. Met een dennengeur of zo? En, en wel met een geurtje. Ja. Ja, nou, nou, toen kwam ik dan toch bij hun thuis met een leuke boeket. En dat vonden ze heel bijzonder, want ze kregen nooit bloemen. Niemand kocht daar bloemen. nee, Dat was geld wegsmijten, vonden ze. Dat deden ze niet. Nou ja, dat heeft u een keertje gedaan, dus. grappig. Leuk verhaal. Dank u wel, ja. meneer De Bond. Hé, hey, maak het goed vannacht. Ja, gaan we zeker doen. Dag. Dag hoor. Dag. Kader, dat is wel leuk, die twitterde natuurlijk net over zijn moeder die die bos in Afghanistan had uh, gestuurd. En uh, hij twittert ook nog van overigens in sommige culturen worden bossen met even aantallen bloemen alleen tijdens rouwplechtigheden gegeven. En voor de rest altijd oneven. Dat is natuurlijk ook wat Gertwin Lammers aan het begin al zei, dat het in, uh, in Roemenië inderdaad oneven aantallen moeten zijn. Dat het even eventueel uh, ongeluk kan brengen. Ik wist het niet, maar zo leren we nog eens wat. Dankjewel, Kader. Toos hangt aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Eindelijk een vrouw. Het is bijzonder. Ja, eindelijk een vrouw. Ja. Daarom dacht ik: zal ik maar eens bijna. Heel dat goed. komen alleen maar mannen. Ja, vind ik ook ja, erg leuk. Ik ben vorige week donderdag jaar geweest. Ja. En uh, toen heb ik uh, twee boeketten gehad. Die leken precies hetzelfde. Maar die staan nu nog. Oh, oké. Helemaal of er niets mee gebeurd is. Ja? Dat zijn Gerbera's en rozen. En die komen al heel mooi uit. En wat voor uh, kleur rozen zijn het? En dan heb ik nog een hele mooie vaas gekregen. Ja. En uh, ja, daar zitten, uh, dat is eigenlijk een boeket, er zitten uh, katjes in. En allemaal groene bladeren eromheen. En dan witte bloemen. En nog een paar uh, van die... Uh, Wat voor? Die ro twee rode. Twee rode. <laughs> twee rode. En twee rode. En nu heb ik nog uh, een, uh, een bos tulpen gehad. En daar zitten gerberaadjes bij. Ja, die, ik vind, vind ik altijd wel leuk. Een beetje ja, een, een, leuk, een strakke, hippe bloem vind ik dat of zo. Ja. Ik vind het wel een mooie... Die heb je ook in allerlei kleuren natuurlijk. Dat ja. is ook waarschijnlijk heel kunstmatig gemaakt. Dus maar... dat uh, vier boeketten. En, uh, Heerlijk, je, je huis je hebt, vol met bloemen. Heb ik heb een idee gebracht, want ik vind het zo mooi. Want ik denk, daar ga ik ook foto's van nemen. Ja? <laughs> ja. Je doen, app, zit je op okay, internet of niet? Moet je het even op Facebook zetten bij ons. Ja, maar ik weet niet hoe dat moet. Oh, ja, nou, ik ga het niet aan. Ik heb wel al... een computer, maar oh, ik ben okay. 85 geworden. Okay. <laughs> en ik doe niet van die moeilijke dingen. Nee, nee, nee, nee, nou goed. Je nee. omschreef ze al mooi, dus ik geloof meteen dat het er mooi uitziet. Maar dan hoop je, ja. dan is het zo kaal als ze dan over een week of zo, als ze dan ja, niet meer dat mooi zijn. zijn ja, als weg zijn. Ja, hè? ben er heel blij mee. En ze vroegen ook, wat wil je hebben? Ik zeg, nou, ik heb niet zoveel meer nodig, maar een bloemetje vind ik altijd leuk. Ja. Dus zodoende ben ik in de bloemetjes gezegd. Leuk. En ze staan allemaal nog even mooi. En kaartjes ook erbij? Of gewoon een mooi bos? Wat zeg je? Zaten er nog kaartjes aan met mooie wensen? Of gewoon alleen de bos? Nee, ze brachten ze mee. Okay. Ja, er zit er wel bij één nog een kaartje aan. Ja, ja, uh, ja dat zat ja, ook bij uh, nog heel veel jaren en zo. Ja, ja. heel nou, leuk. Leuk. Ja. Nou, ik hoop dat u er nog lang van kunt genieten. Dat ze mooi ja. blijven staan. Ik ken jou, want jij bent een zusje van de. Of dochter van Vera, hè? Uh, Ja, dat klopt. De Vera is, de is degene wel... die altijd zulke leuke bloemetjes bij mij in huis zet... als ik terugkom van vakantie. Ja, nou, <laughs> yes. ik heb ze van Joke gekregen. Want... <laughs> van de zus van mijn moeder. Ja. Nou, kijk. Nou, dan hebben we de hele familie weer doorgenomen. <laughs> ja, leuk, hè? Ik dacht, ik belde ze. Ja, nou. Oh, dan weet ik ook ik nu welke toos ik aan... Ja, ik Ik weet nu welke toos ik aan de is. telefoon heb. Nou, leuk. En? Ja, ik zeg, er gaat nu bij mij ook een belletje rinkelen. Welke toos ik aan het telefoon Ja, want inval. ik heb jou ja. ook wel eens gezien. Ja, ja, leuk hè? Nou, we gaan dit gesprek niet zo op de radio ja. verder voeren. Maar leuk dat je hebt gebeld in ieder geval. Ja, leuk hè? Ja. Een fijne ja. nacht. Nou, al het beste. Leuk voor de programma. Het iedere avond. Nou, goed zo. Blijf doen, zou ik zeggen. Ja. Ook als dag, de bloemetjes niet meer staan. Wel blijven luisteren in ieder geval. Ja, dat doe ik hoor. Ja. Oké, okay. dag hoor. Dag, da. Laten Laat eens kijken. Wie hebben we nog meer? Darius. Hallo. Hallo. Uh, iemand uit uh, het land van uh, rozen, ja. uit Iran. Ja, waar we het in het eerste uur ook over hadden. Hè? Precies, ja. Uh, dus eigenlijk uh, over de dichter en al die verhalen. Ja. Dus uh, het komt mij allemaal bekend. Uh, wat het eigenlijk ook uh, in Iraanse cultuur uh, heel erg belangrijk is: dat het, uh, betekent van uh, roos. Uh, het is geassocieerd met mannelijkheid, in liefde. En. Uh, uh, uh, sorry, uh, met vrouwelijkheid ja? en uh, nachtgaal met mannelijkheid. Wacht even, nog één keer. Hoe zei je het nou? Uh, is symbool van mannelijkheid Ja. en roos van vrouwelijk. Oké. Okay. En dus in de oude liedjes en uh, gedichten en uh, zangen en uh, andere vormen van de kunst, deze twee symbolen uh, bij elkaar gekoppeld. Uh, okay. uh, tot de dag van vandaag is heel erg belangrijk onderdeel van een bepaalde uiting. Maar het gaat meestal over een beetje somber of trieste verhalen. Ja, want dat verhaal, wat ik weet niet of, u het gedicht, of je het gedicht had gehoord... wat Gerk Kluijs voorlas, maar dat was ook een beetje een treurig verhaal. Hè, over Klopt, ja. De... ja. En als u, ik heb een rubayet, een korte vier alinea's van Omar Hayam... die dichter die hij noemde bij mij. Ja. Alleen in het engels. Oké, okay, dat heeft u nu? Of, uh... Ja, nu als u wilt. Maar is het, is het niet te lang? Nee, nee, alleen vier alleen. Oké, okay, nou, deze ja. maar voor. We ben benieuwd. Yes, ah, that spring should vanish with the rose. That youth, sweet candied manuscript, should close. Night calls that in the branch sang, and once and withers flow again. Who knows? Kijk eens aan. Ja. Dat is gedicht uit uh, 12 de eeuw. Echt waar? Zo oud al? Ja. ja, ja, ja. Redelijk eenvoudig is het, hè? Of is het redelijk uh, <laughs> ja, die, die, kernachtig. Die dicht die, die is bekend met uh, gedichten alleen met vier alineas. Oh, oké. Okay. Dat is altijd. En dan in Sokhoord probeert eigenlijk... Zo hebben we een cultuurgeschiedenis bij elkaar brengen. Ja. Maar daar is ik zit te denken, want je hebt die, die symbolen. Maar handelt men daar ook naar? Hoe, als je bijvoorbeeld de, de roos hebt, wordt die ook alleen maar aan vrouwen gegeven... en bij bepaalde gelegenheden? Uh, vooral ja, alleen maar aan een vrouw gegeven eigenlijk, in principe. Oké, okay. ja. en, en is dat dan ook altijd vrouwen. een roos? Eh? Altijd een roos, ja. Geen andere bloemen? Jawel, maar dan als het om een liefde gaat, dan ja. is het roos. Oké, okay. en één, en of uh, is dat ook iets met oneven of even getallen of een hele bos, of maakt dat niet zoveel uit? Kijk, als iemand jarig is, dan uh, men doet bijvoorbeeld zoveel uh, blue, uh, zoveel rozen uh, naar de leeftijd. Oh ja. Ja. ja dat... dus, <laughs> dus, uh, bijvoorbeeld als vrouw zwanger is of zo, dan dan bijvoorbeeld een witte roos erbij. Oh, Oké, okay. dat is wel mooi. Komt, ja. ja, leuk. Ja, als iemand van 85 wordt, dan ben je aardig bezig met, uh, met de mooie boeketrozen. <laughs> ja, toch? Dan heb je wel een hele grote vaas nodig ook. Maar het is wel ja. mooi. Ja. Nou, leuk. Darius, dank je wel voor het bellen. Oké, okay, bedankt. Fijne avond. Dag hoor. Nog even wat uh, tweets erbij. Tim Putmans die raadt aan... als je echt volle rozen met geur wilt zien en ruiken... dan moet je naar de Prinsentuin in Groningen. En uh, René Bakimi die schrijft... een huiskamer zonder bloemen is zo kaal... die koopt ook regelmatig een mooie bos. Dat vind ik ook wel. Als je dan mooie bloemen hebt staan en dan haal je het weg... dan heb je toch wel heel erg de behoefte... om toch weer even een nieuwe leuke bos te kopen. Want anders wordt het zo snel ja, wat grauw in je kamer. Françoise, nacht. Hoi, meisje. Vertel eens, waar kwam de laatste bosbloemen vandaan? Nou, het was niet de laatste, maar het was oh. wel een paar jaar geleden... Oh. kreeg ik een prachtige bos rozen. Rode rozen? Was... Nou, het was... Uh, ja, rode rozen. Rode rozen. Ja. Mm -hmm. Rode rozen. Maar het was niet voor Valentijn, maar wel voor mijn verjaardag. Of voor uh, ons huwelijksfeest. Weet ik niet, niet precies. Maar okay. in ieder geval, het was prachtig en ik was tot tranen geroerd natuurlijk. Ik vond het zo geweldig, want ik zat in het buitenland en mijn man uh, zat ergens anders. En uh, toen las ik het kaartje en toen dacht ik van, oh dat heeft hij niet geschreven. Dat was niet van je man terwijl je dacht dat het van je man was. <laughs> dat, is, dat heeft hij helemaal niet geschreven. <laughs> Zijn naam stond eronder. Weet je. Oh, maar ik ja, gelooft ja. hem niet. Nee, ik denk van nou, dat is helemaal niet van hem. Maar hoe wist je dat dan? Was het zijn woordgebruik of zo? Het, nee, het was. Het uh, uh, uh, uh, bleek dus dat een hele goede vriendin van ons had dus namens hem mij die mooie rozen gestuurd. Oh. <laughs> Op zich wel heel lief, natuurlijk. Ja, dat vond ik ook heel lief van die vriendin. Ja. Maar ja, ik, ja, ik was er toch eigenlijk achteraf wel een beetje verdrietig over. Jij dacht, ik heb echt de meest romantische man die ik me kan wensen. oh ik, vond, ik dacht, oh man, dit is toch geweldig. Hij heeft eraan gedacht ja. en zo, weet je wel. Had hij maar überhaupt dat... iets laten horen, dat is wel? Of, uh... Nou, ik heb hem wel bedankt en zo, maar uh, achteraf uh, wist ik wel van, oh shit. Ja, het was niet helemaal uh, oprecht en spontaan. Nou ja, maar je hebt wel lang van de bloemen kunnen genieten. Heel erg lang. Ja. En ik ben nog steeds gek van die vent hoor. Dus uh, wat o, gelukkig. dat betreft uh, geen probleem. Gelukkig maar. Nou. Vandaag heb ik niks van hem gehoord hoor, want hij doet niks van fouten. Hey, nee, maar ja, dat is ook een van de eerdere bellers die zei ook, weet je, Ron die zei, je moet dat elke week doen. Je moet het niet één uh, keertje. Eigenlijk moet je elke dag van elkaar houden, ja, toch? Precies, dat vind ik ook. <laughs> nou, goed verhaal. Okay. Bedankt, Frans Wazen. Oké, okay, dag, Sies. Dag hoor. Sieslem. Dag Dag. We gaan naar Berlijn, waar René en Broeders woont. En uh, vast Goeien ook... Uh, hallo, René. Veel Valentijnse bloemen vandaag uh, over en weer door Berlijn heen uh, gesjouwd of uh, niet? Nee, ja, ik heb niks gekregen. Dat, uh, hoor je nee, daar teleurstelling niet... in de stem? <laughs> nou, ik dacht in één keer toen die mevrouw net over die rozen dacht, ik heb ooit. Ook, ook één keer van een vriendje een hele grote bos rozen op mijn bureau gehad. Dat schiet me nu weer te binnen, maar dat is heel slecht afgelopen uiteindelijk. Oh. Dus. <laughs> en daarna nooit meer. <laughs> maar ik heb wel vandaag mensen zien lopen in Berlijn. Ja, ja Vooral, toch wel. Uh, jongeren zagen met rozen lopen en zo in hun hand. Ja. Oké, okay, dus het, is wel, dus het ja. leeft dan wel? Ja, het is denk ik een beetje zoals in Nederland. Uh, dus ook wel met Faantij dat je soms wat geeft... Of als goedmakertje hoor je toch ook wel hier, dat is een beetje cliché, maar als mannen vreemd gaan, dan geven ze een bosje bloemen aan de vrouw. Ja, ja. Of andersom gezegd, als een vrouw een bos bloemen krijgt, dan moet dan ze even ik, gaan hey, nadenken. Dan man misschien vreemd gaan. Ja. <laughs> ja. Dat hebben ze in Nederland. Maar meer in het algemeen, is er, ik, ik heb eigenlijk geen idee, in, in uh, Berlijn is er een beetje een bloemencultuur? Ja, het is, het is toch wel vergelijkbaar met Nederland. Hoewel uh, Nederland natuurlijk daar ook een grote rol in speelt, want alle bloemen komen voor het gevoel van de Duitsers uit Nederland. In een, in een groot aantal gevallen is het natuurlijk ook zo. En uh, ja, er zijn ook gewoon winkels. En, en, maar op straat of zo van die steentjes zoals je veel in Nederland ziet, die zie ik eigenlijk nooit. Nee. Er nee. zijn volgens mij weer heel weinig. Ja. Oké, okay, dus wel anders. Grappig is gezien, dus het vak Bloemist, dat is een, een, een, een vak, hoe zeg je dat, een ambacht. Ja. Net als slager of kapper. En daar heb je dus ook weer uh, zo'n certificaat voor. Net als je bij een kapper hier zie je altijd hangen de meesterbrief. Een beetje zoals het oude gilde-systeem in Nederland. Je moet opgeleid worden en stage lopen. En dan op een gegeven moment haal je het examen en ben je meister, meester. Mm -hmm. En dat heb je dus ook voor, voor floristen. Dat wist ik helemaal niet. Oh, echt waar? Vinden en snijden, ja. Dat is ook zo'n vak wat erbij hoort. Maar dan ja. heb je dan ook minder van die uh, fleur op-achtige winkels... en echt meer gespecialiseerde bloemenzaakjes? Nou, het is een beetje hetzelfde. Je hebt ook wel die, die internationale de fleur op-systeem... waar je dan uh, elkaar een bos kan sturen. Je hebt ook wel van die bloemisten waar ze ook cadeautjes verkopen. Ik heb, nog even geïnformeerd bij de bloemisten. Dan moeten we wel, want die bloemen verdienen we eigenlijk zo weinig aan. Dus dan gaan we ook duinkabouters verkopen. Of, ja, of vaarsen of iets anders uh, in de cadeausfeer. Ja. Waardoor we dan meer geld uh, verdienen. Oké, ja. En nou heb jij een, uh, een creatief brein. Dat is... Dat vind ik altijd zo leuk aan jou. Je kan goed dichten en soort uh, dingen doen. En ik had voor de uitzending al wel even contact gehad. Van joh, kan je niet een leuk gedichtje over bloemen maken? Volgens mij heb je dat even ja, uitge... uit de mouw geschud. Het is dan weet je iets opgeschreven, ja. Want ik, ik, dan, kan je ook, dan weet je ook wat ik zelf van bloemen vind. Oh jee. Nou. Als ik hier om me heen kijk, dan staat niets. Geen plant, geen bloem, helemaal niets. En dat hmm. is al heel lang zo. Ik ben heel benieuwd naar het goed. gedicht dan. <laughs> bloemen, dus. Het is een sonnet, dus na veertien regels is het weer voorbij. Okay. <laughs> ik haat die felgekleurde drukke kelken. Kan uren over vier stelen morren. Met graagte zie ik bladeren verdorren. En ik kan niet wachten tot ik ze zie verwelken. Ik wens de meeldraad toe dat hij zal breken. De stamper dat hij nooit meer erecteert. De wortel dat hij H2O ontbeert. Het chlorofiel moet schaamteloos verbleken. Mis ik daardoor gevoel voor romantiek? Ja, ik zeg altijd alles onverbloemd. Ben ik daardoor tot eenzaamheid gedoemd? Oké, okay, dan zeg ik nu aan plein publiek. Wat zou mijn ego grenzeloos gaan groeien... als er één roos speciaal voor mij zou bloeien? Oh, wat lief. Dat vind ik dan wel een heel lief en schattig eind. Nee, ik, ik denk dat je echt volgend jaar overladen wordt met Valentijsbloemen, René. Nee. <laughs> <Denk laughs> door, door dit gedicht. Ja, er zijn de, de Duitsers hier wachten wel heel erg in Berlijn op de Nederlandse tulpen. Want uh, Nederland heeft bij de Brandenburger dus het, het, het hart van Berlijn, 55.000 tulpen de grond in geduwd toen ze al jarenlang, ik geloof al iets van 15 jaar of zo, Wordt door het Nederlands Bureau voor Toerisme en door de of gefinancierd. Uh, en die komen dan het voorjaar op en daar weet dus iedereen van, hé, hey, die komen uit Nederland. Oh, Oké, okay. en dan wil mensen ook thuis hebben. Nou ja, veel mensen snijden ze stiekem af, hoor ik dan wel. <laughs> <laughs> en dat heb je bijvoorbeeld ook heel erg van. Er zijn ook van die perkjes van de gemeente. Een vriend van mij heeft net nog een heel project in de wijk gedaan om zo'n middelstrook helemaal vol met bloembollen te zetten, zodat het in het voorjaar er mooi uitziet. Maar de mensen die, die, die snijden het allemaal af voor thuis. <laughs> Maar zo duur is het toch niet, denk ik? dus dat is een beetje nee, het is een te vergelijken beetje met Nederland. Met Nederland. Ja. Nou. Ik hoor in Krenten. Roemenië wat het kost. Ja. Goh, Bizar, he? toch? Nou, dan ja, we niet slecht. Nee, dat is niet. Nou, René, ik zou zeggen, haal een plant of in ieder geval iets... Uh, wat groen en stengels en bloemen heeft in je huis. Dat kan zomaar de mens goed doen. Nou, ik zal er even het nachtje over slapen. Doe maar. <laughs> Bedankt, hè? En slaap lekker dan. Graag gedaan. Tjus. <laughs> Dag, hoor. We krijgen veel mailtjes binnen. Leuk, iemand die, Vladimir die mailt... ik droog veel bloemen die ik krijg voor mijn verjaardag... of die we thuis wel eens krijgen. En dan hang ik ze omgekeerd aan een haakje in het toilet. En zo versier ik die ruimte ook een beetje. Ja, dan zal ook nog wat goede geuren afgeven. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Loes die mailt... als ik mijn huiskamer heerlijk doorgewekt heb... dan kan ik zo genieten van de bos bloemen die ik meegebracht heb. Zonder bloemen is mijn kamer niet compleet en uh, ik ben juist gek van gele bloemen. ik vind dat die het zonnetje in huis brengen. ook al regent het. Ja, we hadden net iemand inderdaad die zei van nou alle kleuren mag, maar geel. daar heb ik echt helemaal niks mee. En geel is ook de kleur van de haat. maar Loes vindt ze dus juist uh, hartstikke leuk. Mark de Kruif die schrijft dat hij elk jaar ook bloemen neerlegt bij het Roskilde Popfestival Festival in Denemarken. hij was daar toen in 2001 bij toen er negen doden vielen. en elk jaar gaat hij dus een bos bloemen leggen bij het monument daar. en ja, dat is mooi dat we eerder ook al uh, geconstateerd dat bloemen ook een mooie vorm van troost kunnen zijn voor mensen. Een graf is met veel rozen of in dit geval dus een bosbloemen bij een uh, monument. Anne, goeiedag. Ja, goeiendag. Je spreekt Hallo. met Anne. Ik wilde vertellen dat ik dit jaar voor het eerst op mijn verjaardag verste bloemen heb gekregen. Voor het eerst? Ik weet niet hoe oud je bent geworden, maar... Nou, ik ben 61 jaar geworden, maar ik ben jarig op 2 januari en dan zijn altijd de bloemisten dicht. Oh, echt waar? Ja, en ook de bakkers zijn dicht dus nooit een verse taart. En dit jaar vierde ik mijn verjaardag in Amerika. En toen heeft mijn man een bos rozen voor me gekocht. En in Amerika zitten er twaalf in een bos. Maar als je dat op je 61ste verjaardag voor het eerst krijgt op je verjaardag, dan is dat zoiets bijzonders. Dan schiet je vol waarschijnlijk. Ja, zeker weten. Ik ja? heb er ook een foto van genomen... en op mijn tablet gezet, want dat wil ik nooit meer vergeten. Ik kon ze niet meenemen naar Nederland, want dan zijn ze natuurlijk al verwelkt. Maar dat is zo'n bijzondere verjaardag geworden. En verse taart en bloemen. Ja, oh ja, verse taart natuurlijk ook. Want alles is daar 24 ja. uur per dag open. Ja, ja, oh, ja geweldig. Ja. Maar heb je ja. gehoord eerder hoe die... Uh... Uh, wie vertelt nou Dick de Bond? Die vertelt toch over bloemen die hij in Amerika wilde gaan halen. Dat die gespoten werden zowel qua geur als qua kleur. Had je dat, ja, dat meegekregen ik... of niet? Ik heb het meegekregen, maar dit waren echt mooie geurende rozen. En echt scherf. Ik, ik heb ze afgesneden. Ook wat doorntjes eraan. En ja, dat was echt iets fantastisch. Maar ik hoorde je ook nog wat iets over Vrouwendag zeggen. En in Italië is het de gewoonte dat de vrouwen op uh, vrou Wereld Vrouwendag mimosa krijgen. Oh, echt waar? En waar, ja, weet je waarom dat is, of niet? Ik heb, nou, Het is ook wel het seizoen, zeg maar, maart, dat uh, mimosa bloeit. Dus ik denk dat het daar ook om is. En uh, haast alle mannen nemen ze dan mee. Ze worden ook vaak uh, door uh, mensen aangeboden die ze verkopen bij stoplichten enzovoort. Oké, okay. het zijn toch die hele kleine... Dat zijn die, die kleine gele bomen ja, die heel erg geuren. Ja, ja. Oh, wat dus, grappig, dat... dat wist ik niet. Nee, dus dat is ook wel iets wat, wat hier in Nederland al niet zo bekend is. Nee, maar sowieso hebben wij met Internationale Vrouwendag... is volgens mij... Uh, het is eerder dat je met uh, Nationale dag zeg maar, dat er bossen bloemen worden uitgedeeld. Maar met Vrouwendag heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar in andere landen nee. gebeurt dat dus wel vaker. Ja, in Italië gebeurt dat ook. En over prijzen gesproken. De eerste keer dat ik in Italië woonde en een bos bloemen ging halen was mijn Italiaans nog niet zo perfect, dus ze zei de prijs. En toen zei ik: Ja, doe maar. Achteraf bleek dat het de prijs per bloem was, dus het is een ontzettend nee. duurpostbloem. Oh, geworden. echt waar? Ja, Was oh. Oh, ja. een beetje 25 euro, zeg maar nu omgerekend, voor 10 bloemen. Oh. Dat was even een. Dat waarom... doe je ook één keer, zeg maar. <laughs> daarna ja, nooit daarna... meer. Daarna kocht ik de bloemen in, in zeg maar een stalletje langs de weg en dat werd dan uh, gebracht door Nederlanders. Die kwamen dan zeg maar, met vrachtwagens afgeven oh, okay. en die waren een stuk goedkoper. Ja, ja. Nou. Maar jij gaat al nu elk jaar je verjaardag in Amerika vieren om te zorgen dat je een paar mooie <laughs> verse, verse bloemen krijgt. Nou, ik denk dat dit eenmalig was, maar het is wel iets om nooit te vergeten. Ja, leuk hoor. Dus je bent je man eeuwig dankbaar. Heb je hem, heb je hem vandaag nog iets gegeven of doe je niet afgelopen dag? doe je niet aan Valentijn? Uh, ik heb vorige week heb ik al bloemen van hem gekregen afgelopen zaterdag. En meestal krijg ik op woensdag een bosbloemen. Maar vorige week euh, ja, waren de wortkraam er niet in verband met de koude. Dus ik denk dat ik die bosbloemen morgen wel van hem krijg. <laughs> ik weet niet of hij nog mee zit te luisteren, maar de druk is groot nu in ieder geval. <laughs> dat is duidelijk. <laughs> nou, ik nou. denk vaak onverwacht cadeautjes mee. Dus eigenlijk vind ik dat nog leuker. Ja, zeker. Ik kan het zeggen. Geniet ervan. Ik hoop dat het zo goed blijft. Nou, dat hoop ik zeker. Nou, dat valt er dan een 42 jaar. Ja, als je het zit zo lang volhoudt. Dat zal dat wel goed zitten. Hartstikke goed. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. En een en fijne nacht nog. Joep, dag hoor. Ja, mooi. Zo eens een paar uur praten over bloemen. Wie had dat gedacht, hè? Naar aanleiding van uh, Valentijnsdag. zit er nu wel op. Zometeen hier op Radio 1. Nog steeds wakker Nederland. Daar kunt u naar gaan luisteren. Morgen in Casaluna is Ruud Kolen van Brakel de gast. En hij is directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Misschien heeft dat ook wel te maken met dat veel ouderen veel te veel medicijnen gebruiken. Dat daar betere controles op moeten komen wat vorige week in het nieuws was. Helco Spand presenteert dan. Dus ik wens u daar veel plezier mee. En natuurlijk ook de rest van de nacht hier op Radio 1. Wat mij betreft, slaap lekker, al of niet. En tot de volgende keer. Dag.